een liedje live gaat zingen op de radio. Oké. Okay. Maar echt uit volle borst. Uit volle borst? Ja. Oké, okay, nou, dat, dat valt vast wel te regelen. Uh, nou, oké, okay, dan is dat bij deze de afspraak. Ja, 1 februari. gaan we kijken of ik nog in de sportschool... Maar is. dan moet je niet, zeg maar, nu zeg maar 5 januari gaan... en dan, dan zeg maar 30 januari nog een keertje. Nee, dan moet je hey. wel met steady elke uh, week gaan. Het idee is iedere week. Ja, precies. Iedere week. Dus als je iedere week bent gegaan... En dan kijken we over het laatste twee maanden doen. Twee maanden. Oké, okay. dan dus. doen we dat. Bij deze hebben we de afspraak gemaakt. In maart zijn we dan ja. weer... In uh, okay. maart ga je of een liedje zingen of jij bent afgetraind. Eén van de twee. Nou, ik ga mijn stemband wel vast opwarmen. Ja. Veel succes vandaag in ieder geval. Ja, dankjewel. 5, 3, 8, zo zometeen dus met Kilian van Luid, Ook bij hem de allerlekkerzins. Onder andere Kensington, David Ketta, Asia. En hier hoor je Imani. Don't be so shy.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 geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. Dat gebeurde vannacht in een huis in het centrum van de stad. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht... en een vrouw is opgepakt, die was in dat huis aanwezig. Wat er precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Oppositieleider González ziet zichzelf als de rechtmatige leider... van Venezuela na de val van president Maduro. Dat laat hij weten in een videoboodschap. Hij eist erin dat alle politieke gevangenen direct worden vrijgelaten... González is vorig jaar naar Spanje gevlucht... nadat hij volgens de officiële uitslag de verkiezingen in Venezuela had verloren. Maar volgens velen was hij wel de winnaar. In Raamsdongsfeer is een grote brand uitgebroken op een bovenverdieping van een boerderij. De bewoners van het pand konden op tijd vluchten, met om op Brabant. De brandweer rukte flink uit, ook om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur. De oorzaak is nog niet bekend, gedacht wordt wel aan een schoorsteenbrand. En vooral jongere werknemers willen dit jaar massaal aan de studie. Uit onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is om een cursus of een opleiding te volgen via de baas. Bijna 80% is ervan overtuigd dat dit goede voornemen ook echt gaat lukken. Vannacht, vooral in het noorden en noordoosten, sneeuw. Het vriest overal tot min 5 graden. En in de ochtend op meer plekken sneeuwbuien. En in de middag is er zon, wolken en winterse buien. De Temperatuur blijft dan ook rond het vriespunt. En dit was het nieuws op 538. Hier is Kasper, dankjewel. Op 538 verkeer dan voor je de flitsmeister. bent nog één flitser op de A27. Utrecht richting Gorkar, waar houten. Opgepast daarbij 67.6 reis 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Welkom op de maandag alweer. De week is weer gestart met zometeen David Gara. En eerst Praal en Kaliet, de Hard Way. Radio 5, 3, 538, je hoorde Stay. Oh, safety, oh. Zo, ik Zo, al vanuit hier. Van harte welkom in de 538. De beste wensen voor het nieuwe jaar nog natuurlijk... als je ze nog niet hebt gekregen. En ben je een beetje eigenwijs? Ja, ik namelijk wel. Het is je vast niet ontgaan, hè. Het sneeuwt buiten, het is hartstikke glad. En dat werd natuurlijk grootst aangekondigd in het nieuws. Dus iedereen om me heen die zei steeds tegen. Maar Kilian, doe even nou eventjes je winterbanden onder je auto... voordat het te laat is, weet je wel. Alleen, ja, zoals ik al zei, ik ben vrij eigenwijs. Dus ik dacht, weet je, daar komt het Nederlandse sneeuwweer weer aan, weet je wel. Dat betekent veel bombari, weinig sneeuw. Dus ik heb zo eigenwijs als ik ben, heb ik zeg maar nooit de winterbanden onder mijn auto gezet. Ik heb alleen maar zomerbanden onder mijn auto, dus... kan je vertellen, zo hard als ik vandaag over de weg gleed... zo hard hoopte ik ook dat ooit iemand mijn DM in zou glijden... Wij nee, richten niet, niet fijn, maar goed, een grote shout-out naar alle stroois die deze nacht weer uh, de wegen, ijs en steel vrijmaken. Dankzij jullie kunnen we deze nacht nog een klein beetje fatsoenlijk de weg overgaan. Het zijn van 5-8 om deze nacht lekker wakker te blijven. Zometeen de Dance Mash, ook Tim McCray en Coolplay komen eraan. En eerst op 5-8 de van en Sia. Dit is Beautiful People. stretch Best of it now. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call. home. Whenever you feel like we're growing apart, there's just no back, back. Je hoorde nog even blijven. Op deze 5 januari 2026 is het de bij deze echte officieel begonnen. Een jaar waarin veel gaat veranderen, maar ook een hoop gelijk blijft. Hoe het precies inhoudt, dat hoor je in de toploader. De dance deze week van Armin van Buuren en Glockenbach. Je hoorde Sunshine van mee. 5, 3, 8. Zo, van harte welkom op deze 5 januari 2026. Ik ben jullie al van Luit. 2026, 20, een jaar waar je natuurlijk veel gaat veranderen. Zo mag je zo meteen meer, niet meer meer dan 3000 euro contant betalen. Het aanschaffen van naaktkatten wordt verboden. En USB-C laders zijn vanaf dit jaar verplicht als opladers. Je mag niet meer van die andere opladers doen, weet je wel. Dat, dat je dan bij iemand in de auto zit en dat je zegt: oh, heb, je, heb je toevallig een oplader in de auto? Dat diegene zegt: Ja, ja, die heb ik. Blijft dat ze een USB-C-oplader zijn? Terwijl ik een lightning-kabel nodig heb, dat soort dingen weet je wel. Toch blijft nog één ding hetzelfde. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ook waarschijnlijk in 2026 de meest gekozen kleur bij de auto wit, grijs of zwart blijft. Nou, doe ik dat best goed. Ik had eerst een witte auto, toen werd die grijs en nu is die zwart. Hij nou, moet misschien toch maar een keer naar de wasstraat gaan. Het That's a hit jacht, zo met een Toto. Ook Alfred Jack komt drama, Tim McCray. She said, you don't want this heart, boy, broke. Told me she touched, goes up smoke. Only stay baby,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 to be She really saw I wanna know. Oh. This boy is electric. Yeah. This boy is electric, and you spark a light. The universe connected, and we're buzzing night after night, night. This joy is electric. Yeah. This joy is electric, and you circuit. Thinking just to let you know je herken het wel, hè? als je regelmatig naar, naar concerten gaat. Zelfs bij, je, bij de favoriete artiesten, daar zit af en toe een saai moment in. Dan wordt er een plaat ingestart dat je denkt, oké, okay, dit is mijn moment om even naar de wc te gaan, even te gaan pissen, of bier te gaan halen, of iets, even eff, weg uit de zaal, toch? Coolplay die wil dat dus absoluut niet hebben. Hun concerten moet bij elk nummer dat mensen denken, oh maar dit wil ik nog even horen, en dit wil ik nog even horen, en dit, dit wil ik nog even horen. En daarvoor hebben ze dus heel speciaal iemand bij hun crew aangenomen. En dat is namelijk de plasteller. Ja, de, de, de plasteller. Dat is dus iemand die gaat bijhouden hoeveel mensen er op, er op een bepaald moment naar de wc gaan. En als er dus een bepaald patroon doorzichtbaar wordt, dat bijvoorbeeld heel veel mensen bij één bepaalde plaat heel vaak naar de wc gaan. Ja, dan zeggen ze: Ja, weet je, die plaat is gewoon niet interessant genoeg. Die schrappen we uit de setlist. Wat er dus voor zorgt dat hun concerten altijd leuk zijn om naar te luisteren. Kun je vertellen bij de plaat die net op een high power is de plas daar heel weinig afgegaan, dus het heeft gegarandeerd. Het staat iets van vaderjeacht en we zijn het in totaal. De weekend komt eraan en dit zijn Alison en Becky Hill. Standing right on the edge. Looking into each other's eyes. We're just one step away from this falling or taking. Ghost, I was alone, oh, dohajin, in. Oh, ki so gay, oh, given the throne, I didn't know how to believe, oh.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 gestart hoor, gestart gelijk als de nummer 3 aan de 50 afgelopen zaterdag, maar de grote vraag is natuurlijk, blijft hij daar staan? Een nieuwe week, een nieuwe ronde en nieuwe kansen, dus dat betekent dat je aanstaande zaterdag hebt gaat horen in een nieuwe editie van de 5, 58, 50 met Mark Lebrandt. Ik heb jullie al vanuit hier, ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo op deze vroege maandag, John die is in ieder geval lekker op tijd bij. Ik wil zeggen, gelukkig nieuwe jaar. En een fijne nachtdienst. Fijne nieuwe jaar voor iedereen die luistert naar 538. 538, de beste! Ah, dankjewel, John. En ook Peter is erbij vandaag. Goedemiddag allemaal. Maak er nog wat van vandaag. Fijne weekend. Het is tenslotte alweer de laatste maandag van de week. Lekker hoor. <laughs> <laughs> nou, de groetjes, hè. Yeehoe! Ah! Nou, als je er zo lekker in zit, dan gaat het een echt een goede week worden, hè? Het is 5.38, met zometeen nieuwe muziek van Evercheck en Emo. Ook The Weeknd komt eraan. En eerst een classic. Dit is Toto. All I want to do when I wake up in the morning to see your eyes. Rosanna, Rosanna. Never thought that girl like you could ever care for me. Rosanna. Jack en Emo op een je hoorde Rivers. Hey, geloof jij in spoken? Ik geloof daar dus echt helemaal niks van. Ik kijk wel eens van die video's van Hand Houses, dus weet je wel... dat ze dan op zo'n spookjacht gaan en dan zo'n zo huis waar dan zo'n spook en dat soort dingen. Ik zou zelf wel een keer mee willen op zo'n expeditie... om het echt een keer met eigen ogen te ervaren... want ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat al die, die kastjes die ze gebruiken gewoon voorop gezet zijn... en dan ineens spontaan aanslaan en dat, weet je, dat soort dingen. Ik geloof er echt helemaal niks van. Um, de man die je nu op 35 gaat horen, die geloofde dan wel weer in. De weekend, die kocht namelijk ooit een keer een huis in de L.A. waar het s'nachts spookte, zei hij. Hij hoorde dan voetstappen, stemmen, hoorde deuren dichtstaan en dat soort dingen. Dus na grondig onderzoek, dacht hij, ja, ik wil natuurlijk wel weten waar het aan ligt. Dus grondig onderzoek gedaan. En toen bleek het huis gebouwd te zijn op een oud kerkhof. Dus in paniek verkocht hij het maar snel. Ook nog een keer voor de helft van de prijs van de weekend... waar we er echt absoluut niks meer mee te maken hebben. Hij heeft echt daar, ja, zoals hij het zelf zegt, echt paniekaanvallen voor gehad. En heeft zelfs ook niet eens verteld aan de nieuwe eigenaren dat het dus gebouwd is op een oud-kerkhof en dat er daar dus eigenlijk snel spookte. Maar ja, wel goedkoop verkocht, zeg maar. Zien zegt, weet je, je kan me veel vertellen, maar ik geloof absoluut in spooken. Ze bestaan echt, ik heb ze met eigen oren gezien en gevoeld. The weekend, je hoort nummer 5, ja, Blinding Lights. I've been trying to hold. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby. number 538, 538. living like Making me read between the lines Already know I can leave it alone bij 538. Je hoorde Men I niet. Afgelopen zaterdag nog op de nummer 2 positie in de 538 op 50. Maar de grote vraag is natuurlijk wel een beetje. Gaat 2026 het ja worden voor Olivia Dean? Uiteraard hoort het als allereerste de 538 op 50. Aan de komende zaterdag weer een nieuwe editie. En dit is Def Punk. One more time,